Nog iets, mevrouw de voorzitter. Ik stel voor om een kleine commissie in te stellen... speciaal voor de begeleiding van Amtsing. Uitstekend. En wie moet er daarin? Ik heb zelf gedacht aan professor Buitenrust Hettema... en aan de heer van der Land. Van de taalcommissie zouden daar dan nog... de professoren Weinert en Heertjes aan kunnen worden toegevoegd. En de heren nemen de benoeming natuurlijk graag aan. Gaarne, mevrouw de voorzitter... Ik wil dat wel doen. Moet ons medelid Roziers daar ook geen deel van uitmaken? Hij is hier nu niet, maar ik dacht dat hij op dit terrein bij uitstek deskundig was. Deskundig? Over de vele deskundigheden van Roziers zullen we het nu maar niet hebben, want dan zijn we nog lang niet uitgepraat en ik wil er wel op tijd naar huis. Meneer de secretaris, u heeft vast wel aan de heer Roziers gedacht. Zeker, mevrouw de voorzitter maar ik geloof niet dat de heer Roziers nu juist op dit terrein zo deskundig is. En daar komt in dit geval nog bij, maar dat is niet voor de notulen. dat hij op zeer goede voet staat met mevrouw Haan. Wat mij in dit geval een bezwaar lijkt. Gerustgesteld, meneer Stelmaker. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vroeg het vooral omdat ik de heer Roziers als lid van deze commissie... Zeer acht. Dat doen wij allemaal, enzovoort, enzovoort. Is het agendapunt hiermee afgehandeld, meneer de secretaris? Ik dacht van wel. Behalve dat mevrouw Haan als voorwaarde heeft gesteld dat Ansing promoveert voor hij tot afdelingshoofd wordt benoemd. Dat spreekt vanzelf. En er zijn er meer. Moet ik dat notuleren? Dat hoeft u niet te notuleren als u het maar ter harte neemt. Volgende agendapunt. Het woord is aan de secretaris, alweer. Dat betreft de opheffing van de Stichting voor Muziekcultuur van mevrouw Veldhoven. Het hoofdbureau is bereid om het Volksmuziekarchief als onderafdeling aan het Bureau voor Volkscultuur toe te voegen, met ingang van 1 januari, zodat wij in de toekomst het gehele terrein van de cultuur zullen gaan bestrijken. Ik ben daar zeer mee ingenomen, zoals u zult begrijpen. Want ik heb hier al vanaf de oprichting van het bureau voor geijverd. Dan hadden we dus eigenlijk gebak bij de thee moeten hebben. Het is nog geen 1 januari. En je bent een zuinig man. Inderdaad, ik ben een zuinig man. En wat houdt dat nu in? Ik wil maar zeggen... Dat wij er een personeelslid bij krijgen... en dat wij voor haar in de commissie een deskundige moeten benoemen. En hebt u een voorstel? Ik had zelf gedacht aan mevrouw Wagenmaker. Ach, dan hebben we straks dus meneer Stelmaker en mevrouw Wagenmaker. Daar zal wel niemand bezwaar tegen hebben. <lacht> wat mij betreft niet. Maar misschien kan de secretaris dit voorstel nog wat uitvoeriger toelichten. Het ja, interesseert mij ook wel wie die mevrouw Veldhoven is... Kan ik binnenkomen met de thee? De minister-president, professor de Kwaai, heeft vanmorgen een radiotoespraak gehouden tot het Nederlandse volk. De Eerste Kamer en de Hoge Raad zijn vanmorgen bijeengekomen voor een herdenking van prinses Wilhelmina. Om één uur vanmiddag komt de Tweede Kamer bijeen. De omroepverenigingen hebben hun uitzendingen voorlopig gestaakt. Wel zijn elk uur berichten uitgezonden. De televisie zal van vanmiddag vijf uur af een nationaal programma uitzenden. In het hele land zijn in verband met het overlijden van prinses Wilhelmina bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Ga daar eens zitten. Meneer Weerthe. Kom jij er ook eens bij. Ik heb iets met jullie te bespreken. Ik heb een brief van Roziers gehad. Hij schrijft mij dat hij van mevrouw Haan gehoord heeft dat er hier op het bureau laatdunkend over hem wordt gesproken. Weet jullie daarvan? Wat is er nou gezegd? Iemand heeft gezegd dat hij nooit iets aan boerencultuur gedaan heeft. En hij vraagt mij om hem een naam te noemen, zodat hij degene die dat beweert is de waarheid kan leren. Ik vind dit heel ernstig. Roziers is lid van de commissie en hij is bovendien adviseur van de minister. Heb jij dat gezegd? Nee, meneer Beert. Heb jij het dan soms gezegd? Ik kan het me niet herinneren. Eén van jullie moet dat toch gezegd hebben. Zoiets verzint mevrouw Haan toch niet. Als ik zoiets gezegd zou hebben, dan toch zeker niet waar juffrouw Haan bij is. Ik praat nooit met juffrouw Haan. Dan moet jij dus gezegd hebben. Nee, meneer Bertha, ik heb dat niet gezegd. Ik neem dit zeer hoog op. Volgens mij heeft u het zelf gezegd. Toen we met z'n vieren over de dorslijst praten... Mevrouw Haan stelde toen voor om Roziers om advies te vragen. Heb ik dat zelf gezegd? Ja, dat hebt u inderdaad gezegd. Maar waarom heb ik dat dan gezegd? Want ik heb juist veel waardering voor de deskundigheid van Roziers. Dat weet ik natuurlijk niet, maar u hebt het gezegd. Ik ben bang dat je gelijk hebt. Wat nu? Weet je wat... Ik leg die brief gewoon naast meneer. U kunt ook schrijven dat u het gezegd hebt. Die opmerking laat ik maar voor wat ze is. Want tenslotte heeft Rozier zich nooit met boerencultuur beziggehouden. Dat heeft hij wel. Hij heeft alleen niet de gelegenheid gehad erover te publiceren. Dat weet ik toevallig, omdat hij me dat verteld heeft. Ik wil vanmiddag naar de bibliotheek. Wat wou je daar dan doen? Werken. Werken? En moet dat nu juist vanmiddag? Ja. Hoezo? Omdat ik vanmiddag een boodschap had willen doen. Dat kunt u toch even goed doen? Nee. Want dan is het bureau onbemand. En hoe doet u dat dan als ik met vakantie ben? Dat is wat anders. Dat is een noodgeval. Toen ik zo oud was als jij, ging ik trouwens nooit met vakantie. Dat weet ik, maar het leven is jachtiger geworden. Dat zit nog. Dan zal ik die boodschap wel voor de lunch doen. Als dat kan. Dat zal wel moeten. De voorhaan is er, Hendrik is er, Balk is er, Meijerink is er. Ik begrijp niet waarom je vindt dat het bureau dan onbemand is. Dan ga ik nu maar... Uitstekend. Ik ben met een half uur terug. Het is toch lastig dat je niet eerder zegt dat je naar de bibliotheek gaat. Dan kan ik er rekening mee houden. Ik wist het niet eerder. Waarom niet? Zoiets komt toch niet ineens bij je op? Ik moest eerst het jaarverslag af hebben. Dat was om half twaalf klaar. Maar het had ook de hele dag kunnen duren. En toch vind ik het lastig dat je het niet eerder zegt. Ik hoop dat je er in ieder geval nog bent als ik terugkom. Brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand berooft je bijna van verstand en dat alles komt door haar. Zijn er al veel lijsten binnen? Wel honderd, schat ik. Wilt u er nog een paar zien? Nee, dat komt nog wel. Die eerste lijsten zijn trouwens niet de beste. De beste komen nog. Oh, er zijn heel goede lijsten bij. Ik vind het altijd jammer dat ik zo weinig tijd heb om me erin te verdiepen. Ik woon trouwens dat. Mensen die voor en nieuw hun lijst insturen hebben schoon schip willen maken... terwijl de mensen die daarna komen zich hebben voorgenomen hun leven te beteren. Let u maar op. Ach, meneer Koning. Neemt u zich dat dan niet voor op oude avond? Dat doe je niet meer op mijn leeftijd. En u, meneer Slofstra? Ik kijk wel uit. En u eet wel oliebollen? Niks hoor. Waarom niet? Mijn vrouw vindt dat ik te dik word. Eten jullie oliebollen, Geert? Wat? Of jullie oliebollen eten? Wij gaan altijd naar familie. En dan zien we jullie uren, dagen, maanden, jaren. <laughs> jullie misschien. Ik ben niet hervormd. Maar als u wel hervormd was, zou u het vast ook niet doen. Waarom niet? Omdat u daar te nuchter voor bent. Nuchter? Ik ben helemaal niet nuchter. Ik luister iedere avond om half elf naar het AV verum en dat vind ik prachtig. Dan krijg ik tranen maar in mijn ogen. Nee, dat vindt u helemaal niet prachtig. Dat zegt u maar, u bent een spotter. <laughs> ik vind het echt mooi. Nee, dat zegt u wel, maar u meent het niet. huisjes branden net. Spotters, huisjes branden niet. Gekke uitdrukking. Zij mijn moeder altijd. Mijn schoonmoeder ook. Maar volgens mij branden ze nou juist wel. Mogelijk. U zal dat wel beter weten. 1463 Bij wie hebben jullie op oudejaarsavond onder de kansel gezeten? Bij niemand. Bij niemand? Ik dacht dat jullie op oudejaarsavond altijd naar de kerk gingen... Dat hebben we één keer gedaan om mijn schoonouders een plezier te doen, maar die dominee was zo'n charlatan dat we dat nooit meer herhaald hebben. Dan moet je toch eens naar Overbos gaan. Overbos is geen charlatan. Bent u bij Overbos geweest? Ik ben in de afgelopen kersttijd vier keer bij Overbos geweest en ik vond het iedere keer weer even boeiend. Het heeft me zeer gesticht. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik zal wel eens een blaadje voor je meenemen, waarin hij geschreven heeft. Overbos is intelligent. Als jullie niet naar de kerk gaan, wat doen jullie dan, zo'n oudejaarsavond, als ik vragen mag? Wij hebben mens erger hier niet gespeeld, met mijn schoonmoeder en oliebollen gegeten en bischopwijn gedronken. Ik heb verloren. Karel hmm. en ik hebben jaren gevierd met een stelletje artiesten, die allemaal een verhouding met elkaar hebben. Eerst zijn we in de kring geweest, en toen we allemaal zo'n beetje dronken waren, zijn we in twee auto's naar mijn huis gereden, en daar zijn we tot drie uur nog doorgegaan. Was Overbos daar ook bij? Daar was Overbos niet bij. <laughs> maar... Er was wel een heel zwoele vrouw, zo'n met van die dikke borsten, en die drukte ze dan telkens tegen mij aan. Een heel jonge vrouw nog om te zien, maar toch al met een volwassen zoon, de vrouw van een psychiater. Die zou het ook beter moeten weten. Misschien wist ze ook wel beter, maar dat liet ze dan niet merken. Neemt u me niet kwalijk, heren, maar ik wilde u toch even een gelukkig nieuwjaar wensen. Dat mag u, mevrouw Moederman. Dat stel ik zeer op prijs.